Het Goud van Peru, een hoorspel geschreven door Sjoerd Lijker. Het ligt in Peru, maar ver van de glanzende hoofdstad Lima, zuidoostelijk van de oude heilige stad Cusco. Het is een afgelegen oord, waar de bergen hoger en hoger worden. De dorpen hangen aan de wolken. In de diepte buldert de Carabaya rivier. Vroeger, in de glorieuze dagen van de Inca-worsten, werd hier goud gewonnen. Onnoemelijk veel goud. Goud is het zweet van de zon, zeiden de priesters van het Inka-rijk. Die tijd is voorbij. Wie kent nog het oude mijnwerkersdorp Bukuta? Het staat nog overeind, maar het stelt niet veel meer voor. Er is een plaats daar, er zijn een paar winkels en er is een kerk. Straks zal daar de nachtmis worden gehouden. Verwacht er niet te veel van, de mensen zijn arm, de kaarsen duur. is de Padre met een kartonnen doos onder de arm naar zijn vervallen kerkje gegaan, om het interieur wat op te sieren met kleurige papieren slingers. Als hij daarmee bezig is, komt het koortje van Indiaanse mannen en vrouwen schuchter aangetreden voor de repetitie van de oude kerstliederen. Het bedroeft de Padre dat de stemmen van de mannen zo schor geworden zijn en de sopranen klinken zo schril. Dat wordt elk jaar erger. Want de jongeren trekken weg naar de steden. Maar Don Luis blijft. Hij woont aan de rand van het dorp. Don Luis is een edelman en hij is geleerd. Nou ja, geleerd. Hij is amateur oudheidkundige. Hij delft naar de schatten van het verleden. En hij kent de oude stafette wegen die de Inca-vorsten hebben laten aanleggen dwars door Peru. Hij kent ook resten van zijwegen. Maar de weg die de paden de mensen wijst, daar is hij een beetje van afgeraakt. Je mag hem niet ongelovig noemen, maar de drempel van de kerk zal van zijn voetstappen niet leiden. Don Luis blijft vanavond thuis, dat is wel zeker. Zijn aandacht richt zich op andere dingen dan het kerstfeest. zegt hij. Alles is voor zo'n indiaanse boer van een grootvader. Mensen hebben geen begrip voor historie. De palm van mijn hand begint te gloeien. Ik zie iets opdoemen uit de voertijd. Een Inca-tempel. Een hoge priester. Ik zal dit toch alvast even noteren. Een zilveren schel waarmee het ogenblik van de offerhanden werd aangekondigd. U hebt niet geroepen door Louise, maar ik hoor het geklinkel van een schel. Ja, Koutimbo, ik ben weer thuis. Het wordt op mijn leeftijd toch wel bezwaarlijk om zelf de huurpenningen te innen van de pachters. De bergen zijn hoog door Louise, de dorpen hangen aan de wolken. ja. En het lijkt wel of de boeren in het andersgebergte steeds armer worden. Je hoort alleen maar klachten. Zijn er over de radio nog berichten binnengekomen over aardverschuivingen? Alleen maar een politiebericht, Louise. Ja, en natuurlijk een stroom van kerstliederen. Heel veel door Toeluis. Luister, Coutimbo. Er is een brief van de gouverneur. Hij schrijft. Wel, hele vriend, don Louise, er zijn twee geleerden naar u onderweg, die belangstelling hebben voor de schatten die u hebt opgedolven in het oerwoud. Er is maar één geleerde aangekomen, don Luis. En hier staat twee. U hebt gelijk, don Luis. in de brief staat twee. Eén is terecht. De geleerde zat te schuilen in een grot. Het stormt en het regent daarboven. De bergwand is steil, de weg is smal. De wind zal hem in de armen gooien van de brullende geesten van de afgrond. Er zijn twee wegen. De gewone weg is te bereiden, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Hoe vaak heb ik de gouverneur niet gesmeekt om daar nou eens wat aan te doen? De andere weg, de oude koninklijke Inca-weg, durf ik niet meer te gaan. Die is gevaarlijk. U hebt gelijk, door Louise. Ik was op de koninklijke weg. Ik loop nog waar een blanke man moet kruipen. Dat weet ik. Maar wie heeft je gestuurd? Ik heb nagedacht, door Louise. Twee dagen geleden komt een oude vriend uit Coasa door het dorp. Hij zegt: Ik heb gesproken met twee mannen op paarden. Ze vragen: Is de koninklijke weg, de oude heerbaan van de zonnegod, voor ons nog begaanbaar? Natuurlijk niet. U schudt het hoofd, door Louise. Ze hebben het toch gewaagd. De weg is uitgehouwen in de rotsen. Een groot kunstwerk, Don Luis. Ja, maar gemaakt voor estafettelopers, voor de boodschappers van het oude Interrijk. Dan ga je toch niet rijden met paarden? Het kan wel, Don Luis. De Spaanse conquistadores hebben het ook gedaan. Maar toen was de weg nog goed. De vreemdeling was duizelig, Don Luis. De lucht van het anders gebergte maakt hem ziek. Zijn paard stond ook in de grot, want de grot is hoog en diep. Ik heb een zaklantaarn, en ik zeg tegen de vreemdeling, ik zal u laten zien waar u bent. Tegen de achterwand, in elkaar gedoken alsof zij moesten uitrusten van heel zwaar werk, zaten drie uitgedroogde mummies. Zonder sieraden. Zonder sieraden door Louise. De grot is een begraafplaats van Indiaanse mijnwerkers. De vreemdeling knikt. Hij weet het. Hij is geleerd. Er lagen nog wat scherven en een bronzen hoeveel. Die vondsten zijn niet de moeite waard. De geleerde buigt voor de doden en bergt de scherven en het hoeveel in zijn rugzak. Hij zal zijn ogen uitkijken als hij ziet wat ik gevonden heb. Ja, door Luis. Hij vraagt breng mij naar het dorp Bukuta. Dat ligt aan de Karabaya-rivier waar Don Luis woont. Ik wijs op een slaapplaats in mijn eigen hut. Want de gast mag niet het huis betreden als de gast hier afwezig is. Eén geleerde is gered. Maar waar is die andere? Ik geloof dat wij zeven kaarsen zullen moeten branden in de kerk. Want u zegt dat de gouverneur schrijft over twee mannen. En er is maar één man levend met zijn paard over de bergen. Daar is je vrouw, Koutimo. Vergeef mij, Don Luis, dat ik u stoor. De vreemdeling staat te kijken bij de puinhopen van de oude mijnwerkershuizen. Hij zegt: Ik wens aangediend te worden bij Don Luis. Die wens wordt vervuld. Maar kom eens wat dichterbij. Wat zie ik daar, Maria? Je draagt oorhangers met turquoise en gouden belletjes. Ik ga vanavond naar de nacht, meester Don Luis. Dat kan wel zijn, maar die oude Indiaanse kostbaarheden boeren aan de doden. De levenden mogen zich daar niet mee versieren. Wij zullen u niet tegenspreken, Don Luis, maar u zegt, als de gouden voorwerpen zijn gevonden in het veld of in een tempel die verwoest is, dan is het recht van de doden toch al vertrapt. Kutimbo, wij mogen onszelf niet bedriegen. Wat ik aan rituele voorwerpen heb gevonden, staat in een donkere kamer van mijn huis... Ik kan mij veilig voelen, omdat de geesten die ons omringen, weten dat ik alles opschrijf in een schrift. Ik voel mij veilig, don onder de hoede van God, van de heilige Maart Maria, van de heilige apostelen Petrus en Paulus, van de heilige Pelletia. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, genoeg, die roep ik ook aan, vanzelfsprekend, als het gaat om mijn zielheil. Maria, jij die alle heiligen kent en hoopt op een voorspraak bij God, leg die oorhangers op het altaar... In de kerk. Vergeef me dat ik het zeg, don Luis, maar dan loopt hij naar de padre en zegt, verkoop ze aan mij. Misschien, misschien. Dat hangt er helemaal vanaf, wat ze waarheid zijn voor de wetenschap. Zo'n aankoop is voor mij ook een offer. Denk over mijn woorden na en blijf in de buurt. Het spijt me, don Luis, Maria heeft de padre beloofd, dat ze zal helpen bij het versieren van de kerk met papierslingers en vetpotjes. Met vetpotjes? U heeft het zelf gezegd, don Luis, de mensen zijn arm en de kaarsen zijn duur. Zal ik nu de geleerde roepen? Eén ogenblik laat zeven kaarsen ontsteken in de kerk voor de geleerde die vermist wordt. We mogen wel aannemen dat onze gouverneur de kosten voor zijn rekening zal nemen. Dit is geen particuliere aangelegenheid. Ja, ga nou maar, daar hoeft de geleerde. Wat een kostelijke klank. Wat een onverwachte aanwinst. Daar zou ik nou de hele avond naar willen kijken en luisteren. ...en dan de boeken naslaan. En juist op zo'n ogenblik... krijg je iemand op bezoek... ...die een vriend verloren heeft. Don Luis, dit is senor Antonio Raimondi. Wat zeg je? Antonio Raimondi? Dat kan niet. Dat is niet mogelijk. U bent verrast, don Luis. Antonio Raimondi. Onze grote Peruaanse geograaf. Een man van Italiaanse afkomst... Een vriend van mijn vader. Een naamgenoot uit de vorige eeuw, Don Luis. De gelijkenis is frappant. Een kleinzoon, veronderstel ik. De zeer geleden Antonio Raimondi, herboren in een kleinzoon. Geen kleinzoon, Don Luis. En voor zover ik weet ook geen familie. Ik kom uit Engeland, uit Oxford. Ik ben archeoloog. Ik ben maar een amateur op dat gebied. Ja, gaat u zitten. Dank u. Amateurs zijn doorgaans gelukkige mensen. De gouverneur heeft ons iets verteld van uw wonderbaarlijke speurzin. Zo zou u het kunnen noemen. Ik heb belangstelling voor de archeologie en voor de occulte wetenschappen. Ik word gedreven door een geheimzinnige macht, die mij op het spoor zet van oude cultusplaatsen. Dat is interessant. Ik ben werkelijk blij met uw komst. En Raimondi, het kan niet anders. U moet zeer geleerd zijn. Maar u bent natuurlijk droevig gestemd. Wat is er gebeurd met uw vriend? U was toch samen? Mijn vriend Stefan Leeds is teruggegaan. Onze expeditie is mislukt. U wilt mij vertellen dat uw vriend nog leeft? Dat hoop ik wel, maar de weg terug zal even moeilijk zijn geweest als de weg vooruit. U had een andere weg moeten nemen. Wij kozen de Inca-weg, mijn archeologische nieuwsgierigheid gaf de doorslag. Ik liep voorop, ik was afgestegen. Ik had het paard aan de teugel, en dat deed mijn vriend Lietz ook. Tussen mij en Lietz liep het muildier met onze uitrusting. Ik kwam tenslotte op een plek waar de weg een beetje brokkelig was. Op dat ogenblik begonnen de stenen onder ons lastdier weg te schuiven. Het arme beest stortte gillend in de diepte. Wat er nog van de weg over was, viel hem daarna. Lietz en ik stonden aan weerskanten van een Gapend gat. Zonder de hulp van Coetimbo had u het niet gehaald. Ja, dat moet ik u toegeven. Uw bediende is een gewicht in goud waard. U zegt goud. U weet dat dit gehucht een van de goudmijndorpen is geweest, van zijn majesteit de Inca? Ik weet het. Boven in de heuvels staan nog de stenen torens, de windfornuizen, waarin het goud werd gesmolten in houtskoolvuren. Ik heb ze vanuit de verte gezien. Ik veronderstel dat het goud hier in Ruwe Baren werd gegoten en dat het zo vervoerd werd naar de smederijen van de Inca vorst in Cusco. In het algemeen gesproken is dat waar. U maakt een voorbehoud. Ik weet het wel. Men houdt mij voor een amateur. Maar ik ben een ingewijde. Ik weet meer dan veel geleerden, signor Armondi. De wetenschap, don Louis, heeft veel te danken aan ijverig veldwerk van begaafde amateurs. Dat zegt u nou wel. Maar die dankbaarheid wordt niet tot uitdrukking gebracht in een eredoctoraat. Ik heb werkelijk veel gevonden. En ik verkoop uitsluitend aan musea, aan de tempels van de wetenschap. Ik heb zelf in mijn huis zo'n heiligdom ingericht. Ik noem het een dode tempel. Omdat u een Raimondi bent, zal ik u toegang verlenen. Wij zullen in dat donkere vertrek drie kaarsen ontsteken. Drie is een magisch getal. En daar komt dan nog bij dat ik opdracht heb gegeven zeven kaarsen te laten branden in de kerk, voor uw vriend Leeds, van wie wij dachten dat hij omgekomen was. Dat is erg attent van u. Ja, signor Ramondi, de dood is altijd een kostbare geschiedenis. De kosten die u gemaakt hebt zijn vanzelfsprekend voor mijn rekening. Wij zullen daar niet over twisten. Wat mag ik u te drinken aanbieden? Ik heb uit rogge gestookte whisky... ...en een kruik met water... ...uit een geneeskrachtige bron. Graag een whisky. Kutimbo. Wat is er van uw dienst, Don Luis? Een eenvoudig drankje... ...de whisky... ...en twee glazen. De fles die u bedoelt, Don Luis... ...is bijna leeg. Mag het de oude Canadese whisky zijn? Hebben we Canadese whisky? U wordt vergeetachtig, Don Luis... De oude Canadese whisky is u aangeboden door de gouverneur. Zes flessen in ruil voor een kom beschilderd met vogels en kikkers. Dat is toch niet waar? Die heb ik toch niet weggegeven? Die kom heb ik beloofd aan het museum in Lima. Hoe kan ik dat nou vergeten zijn? Zulke dingen vergeet ik ook, don Luis. Ik bedenk nu pas dat ik in mijn rugzak nog een half flesje rum heb en een oude Schotse whisky, die ik u als geschenk wil aanbieden. Ah, u bent al te royaal, beste Raimondi. U lijkt toch verbazend veel op uw beroemde grootvader. Dat is een beminnelijke vergissing, Don Luis. Ik ben geen familie van de grote geograaf. Op het welzijn van uw vriend. Dank u. Op uw gezondheid. En vertel eens, beste Raimondi... Wat zoekt u eigenlijk in de ontoegankelijke gebieden van Karabajaland? Stefan Leeds en ik wilden hier een gids werven en het oerwoud intrekken. Het klimaat in deze streken is ongezond, senora Mondi. Honderden mijnwerkers, gouddelvers van de Inca vorsten, leefden hier een jaar, misschien drie jaar, en dan waren ze dood. Afgebeuld, bedoelt u? Ik heb aan de rand van het dorp de ruïnes van hun huizen gezien. Voor u, Signora Mundi, zijn hier anderen geweest die hebben gezocht naar een verloren stad. De weg daarheen is aan mij geopenbaard. We nemen nog een derde glas. Nee, drink het niet uit. Neem het in de hand. En volg mij naar mijn particuliere heiligdom. De deur van mijn tempel. Hebt u uw gevulde glas nog in de hand? Ja, hebt u niet gemorst? Wij zullen het uitgieten in de gouden offerschaal. Laat mij die kaars maar vasthouden. Ja, mijn handen beven. Raak niets aan, want alles is toegewijd aan de doden. Ik zou het niet kunnen. Nee, u hebt beide handen vol. Weet u waar ik aan denk? Als kind stond ik op kerstavond met een grote kaars in de hand te zingen in het jongenskoor van de kathedraal. De whisky moest toen nog uitgevonden worden. Wat zegt u? Een kathedraal? Ja, je komt er wel van onder de indruk. Meer licht hebben. Kom nu met uw kaars naar voren en steek de drie kaarsen aan die onder de masker staan. Alles wat u ziet is afkomstig uit tempels, uit graftomben, uit paleizen van Inca-vorsten. Als de vorst gestorven was, werd zijn paleis een museum. Een dode tempel, even heilig als de tempels van de goden. Over de heilige voorwerpen ligt nu als het ware de glans van de maan. Hoe voelt u zich? Hebt u hart Dank u, Don Luis. ik voel me goed. Bekijk nu de offerschaal. Huh? Waar is uw glas? Het spijt me, Don Luis. ik heb het leeg gedronken en in mijn zak gestoken. Maar Signor Armondi, het mysterie, de veiling van dit ogenblik. Ach ja, het is een misverstand. Kom, we gaan terug. Maakte. U wilt mijn gedachten raden. Het zou kunnen dat u denkt dat ik rijk ben, maar dat is niet waar. Het hangt er maar vanaf wat u gelooft en wat u rijkdom noemt. Dat zal ik u vertellen. Ik geloof in de vloek die de hoge priester van de heilige vaas van Huamachuco heeft uitgesproken over de Inca Huascar. Kent u die geschiedenis? Ik weet dat de schatten uit de dode tempels van de voorgangers van Huascar zoveel bewakers hadden, dat de Inca Huascar zei, wij zijn de gevangenen geworden van de doden. Dat is juist. Op bevel van de verdorven Huascar zijn de dode tempels geschonden. Toen heeft de priester van de heilige vaas van Huamachuco de waanzinnige vorst vervloekt en hem de ondergang voorspeld van het machtige Inca-rijk. Bent u ook een gevangene van de doden, signor Louis? Ja, tot op zekere hoogte, signor Ramondi. Natuurlijk. Want ik zag in uw huiskamer een kruisbeeld. Oh, hebt u dat ook opgemerkt? Ja, dat is weer een andere traditie. Maar daar praten we nu niet over. Wat denkt u van die gouden offerschaal? Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in oude weefsels en aardewerk. Ik heb ook een collectie aardewerk... Als ik zo'n voorwerp uit de oudheid in de handen neem, wordt ze warm. Ik raak in vervoering en dan gebeurt het vaak dat ik het stuk zie in zijn oorspronkelijke omgeving. Een merkwaardige gave. Voor mij is het naspuren van die oude culturen een soort legpuzzelwerk. Ik weet het, dat is de koele wetenschappelijke methode... Daar zou je het hebben. Ik was er al bang voor je. De padren om een extra bijdrage voor het kerstfeest. Don Luis, Sion Raimondi, een blijde boodschap. De andere geleerden zitten in de kamer op u te wachten, samen met de vriend. Ah, Antonio Raimondi, daar sta je dan. Ik heb het gehoord. Je redder was al op stap voor ik zijn hulp kon inroepen. Uh, Leeds, beste kerel. Je moest eens weten wat ze hier allemaal voor jou gedaan hebben. <laughs> ja, ik weet het. Er brandde zeven kaarten voor mij in de kerk. En wat een vorstelijk onthaal. De whiskyfles stond al op tafel nog voordat we goed en wel binnen waren. U bent signor Leeds? Uh, om u te dienen, Don Luis. Ik ben Stefan Leeds, geoloog. En dit hier is de goede Alonso Osorio, die mij een lift heeft gegeven in zijn jeep. U vergeet dat ik voorwaarden heb gesteld. Dat is heel onbehoorlijk, senor Osorio. Oh, dat ja. kunt u wel zeggen, Don Luis. Maar die man moet toch ook leven? Toen in Raimondi en ik van elkaar afraakten, zat ik na een uur of wat met ellende dat mijn paard ging kreupelen. Het is op stal gezet bij een boer die me wou helpen. Maar toen hier kwam Alonso opdagen met zijn jeep als een engel uit de hemel, want ik had haast. Ik heb gevraagd, valt hier iets voor mij te verdienen? Nou goed, hè, dat is gezegd. Ik heb Alonso mijn paspoort in onderpand gegeven aan portefeuille. Er zitten wat reisschecks in, een paar bankbiljetten. Dat moet nog afgerekend worden. Met u kan ik praten, signor. Ach, je uit, Alonso. Je hebt geen ander onderwerp van gesprek dan auto's en vrouwen. Nee, Stef, nou even serieus. Jij hebt die man belofte gedaan. Ja, tuurlijk. Ik heb gezegd, ik moet naar Bukuta. Het mag kosten wat het wil. Mijn vriend is in nood. Ja. Signores, dit is geen redelijke manier van onderhandelen. Vergeef mij dat ik stoor, don Luis. Hoe laat moet ik de maaltijd opdienen? De maaltijd? Ik heb mijn vrouw naar de plaats gestuurd om inkopen te doen, don Luis. Ik weet wel, u eet elke dag mais en droogbrood met rode pepers... Maar als de gouverneur ons gasten stuurt... en nog wel op kerstavond... dan moet er een feestmaal op tafel staan. Ja, de gouverneur. Dat is een man van wie wij veel verwachten. Hé, eh, mooi stukje antiek. Wilt u die schuil niet aanraken, signor Osorio? Huh? U zou ervoor gestraft kunnen worden. Gestraft? Hoezo gestraft? Wat is er voor bijzonders aan dat ding? Alonso, bewaai, fatsoen. <klaars> Mag ik u nog eens inschenken, signor Osorio? Nee, mij niet. Signores, ik bezweer het u. Het is waar wat ik u verteld heb. Signor Ramondi kan het bevestigen. In mijn particuliere heiligdom liggen de bewijzen. Alles is van de doden... Niet die... Ja, wat weer getrokken door Luis. Je moet mij niet storen... Ik spreek met verstandige mensen. Nogmaals, heren, zeer geleden heren, het was een wonderbaarlijke expeditie. Het is in de ochtenduren. Ik ben alleen op verkenning uitgegaan. Het pad in het oerwoud is drassig. Het is allemaal raadslachtig. Wie heeft dat pad gehakt? Dat heb ik gedaan, Tonlis. Dat heeft mijn gids Kutimbo gedaan. Om mij heen is de geur van bloemen en van verrotting. Ik zie vlinders zo groot als vleermuizen. Mijn oude kalme Mary is onrustig. Ik weet niet waarom. Ik stijg af. Ik leid het paard aan de teugel. Ik loop een uur. Ik loop twee uur. En dan sta ik aan de rand van een savanna. En wat vind ik? Een oude estafetteweg van de Inca's. Ik loop voort. En ik doe de ontdekking van mijn leven. Mag ik nog een stuk lamsbald op uw bord leggen? Ja, ja, ja, ja, dat is goed, koetimbal. Goed is spreekt te veel, don Luis. Ja, ja, ja, graag nog een glas bronwater, Maria. Ja. U zult het met mij eens zijn, señores, dat de bediening aan tafel uitstekend is. vorstelijk. Ja, voorstelig. voorstelig. Ja, prima. Mijn goede vader zei altijd... Stel niet uit tot morgen wat gij heden nog door een ander kunt laten doen. En uh, wat krijgen die mensen uitbetaald? Uh, het principe is goed. Ik herhaal, het principe is goed als het wordt toegepast door een edelmens. <haha>, ja, dat moet dan wel een heel erg edelmens zijn, uh, Antonio. Iemand die bereid is om alles weg te geven. Uh, waar was ik ook in gebleven? Oh ja, ja, in de savanne. Ik sta daar stil, ik luister. ...en krijg een invluistering. Ik hoor een zachte, indringende stem... ...die zegt... ...Don Luis, tot u spreekt Maita... ...vorst uit het rijk van de Inca's. Stel ik dat eens even voor... ...dat je persoonlijk wordt aangesproken door... ...door zijn keizerlijke majesteit. Ik geloof wel dat Don Luis bepaalde aanwijzingen heeft gehad. <laughs> in, een, in een ogenblik van extase. Ja, ga allemaal onzin. Vertel eens, wie is die Maita... Welke koning of tovenaar noemt zich Maita, dat is in Peru een heel gewone naam? U begrijpt dat niet, senor Osorio, u bent in ons ge ge geleerd gezelschap een leek. Maita, dat is de schuilnaam van de Inca vorst. van zijn ware naam, heb ik een vermoeden. Dat vermoeden mag u niet uitspreken, toch? Nee, ik, ik mag het niet uitspreken, maar ik heb een schrift, daar staat alles in, mijn visioenen, mijn naspeuringen. ...mijn vondsten en ook de weg naar een verborgen stad. U hebt het natuurlijk genoteerd in geheimschrift. Hoe zegt u? Ik zeg, dat, dat lijkt mij nog juist het aardige van uw ontdekkingen. De geheimzinnige sfeer die u weeft om uw vondsten. Uh, als uh, Don Luis werkelijk de weg weet naar een verborgen stad, Raimondi... ...dan verwacht ik dat jij als archeoloog wel wat meer nieuwsgierigheid mag tonen. Hè? Uh, ik heb een kaart. Hier. Zet u hier maar even een kruisje, Don Luis, bij de plaats van die weg. Dan gaan we morgen op stap om te kijken wat het is. Zeg, hou eens even. Die kaart is van mij, Alonso. Ik heb nou mijn paspoort terug en mijn portefeuille... ...maar ik wist niet dat je die kaart ook nog in beslag genomen had. Die kaart was bij de prijs inbegrepen. Ja. Vergeef mij, Don Luis. Kurt was uw gids op die gevaarlijke tocht. Signores, het is hier ver vandaan. En morgen moet ik uitslapen. Signor. Raimondi, ik heb u de geheimen onthuld van mijn werkgebied. Wat denkt u van deze schuil? Voorzichtig, het is een kostbaar stuk. Hm? Maria moet even naar de kinderen kijken en de varkens voeren. Ja, ja, dat is toegestaan. Pio, het is hard gaan waaien, zeg ik. Het waren er voor vreemde fluittonen buiten. De god van de wind blaast op stenen trompetten, senor. Het is de wind uit het Amazonegebied, die loeit in de windfornuizen. In de oude smeltovers uit de Inca-tijd. Daarboven in de heuvels huizen geesten, senor Lietz. Oh, ja, het zal er wel spook. Ik denk dat ze boos zijn op senor Osorio. Op mij? Waarom? Is er wat met me? Ja, senor. Luister eens, man, dat neem ik niet. Wat weet je van me? Blijf nee, kalm, senor Osorio. Coutinho weet altijd meer dan hij zegt. Laten we nou niet opnieuw beginnen over de kwestie van de beloning. Die zaak is naar genoegen geregeld. Dat dacht ik ook. Senores, mag ik u verzoeken in de kamer hiernaast te gaan? Daar staat de radio. Luister naar de weerberichten en de kerstgezangen. Nee, ik wil eerst weten wat uw bediende over mij te vertellen heeft. Coutimbo wil de tafel afruimen, senor Uzovio. Ik ga vanavond zo graag alleen willen zijn, Coutimbo. Dat weet ik, don Luis. Dat was ook beter voor u geweest. U bent erg opgevonden. De gouverneur zou wel schrikken als u de rekening ziet. Dat is toch maar de vraag... Zijn het uw gasten of zijn het de gasten van de gouverneur? Wat afschuwelijk dat we op dat punt geen zekerheid hebben. Misschien zal de gouverneur zeggen... ...wees herbergzaam tegenover vreemdelingen en mensen die geen huis hebben. Dat klinkt alsof het komt uit de mond van de paderen. Je hebt gelijk, door Luis. Ja, je geeft mij altijd mijn gelijk. Maar wat is er met die Alonso Osorio? Ik heb hem onder het eten gefouilleerd, door Luis. Hij had een revolver op zak... Die zit nu in mijn zak. Ook dat nog. Ik moet opletten, don Luis. Ik ben uw gids. Vergeef mij, don Luis. Ik zal de tafel wel afruimen. De paarder heeft veel mensen in de kerk. Ja, daar kunnen jullie nu niet bij zijn. Ik heb er nog eens over nagedacht, don Luis. Ik zal morgen de gouden oorhangers die Kutimbo heeft gevonden... ...op het altaar leggen in de kerk. Dat heeft geen haast. Nee... Nu liever niet. De paderen weten dat ik liefhebbers over de vloer heb. En dan wordt de vraagprijs maar onnodig hoog opgedreven. Alonso! Lok toch niet, ga nou toch niet zitten, lok ze zo onrustig heen en weer. Ik hou hem in de gaten, jullie ook. ga oh. nou eens uit met dat schelden op Coutinho. dat wil ik niet horen. Oh, ik ben moe. Vreemde muziek, vind je niet? Oh, luister je daarna. Alonso, waarom zit je nou toch telkens op je zakken te kloppen? Die vervloekte Kutimbo. Ja, die Kutimbo is een raadselachtig man. En Don Luis is een beetje getikt. Beste man, maar wel een fantast. Vind je? Oh ja, al die visioenen. Op mijn vakgebied is hij toch wel een kenner. Nou, dat kan ik niet beoordelen. Y señores, ik ben maar een eenvoudige geoloog, een stenenbikker. De de nee, dat is wel jammer. Uitzending wordt onderbroken voor de herhaling van een politiebericht. Alonso, blijf met je handen in van, van die radio af. Ja, goed, loop maar weg. Ga maar weg. Uw, alweer. Je de Lima el lunes. Repetimos. Señoras y señores, sigue la repetición de uniforme de la policía. Se lugar de Opsporing wordt gezocht van Alonso, Alonso Osorio, bijgenaamd huh? Rapalpelo, de plunderaar. Ontvlucht uit de gevangenis van Lima, maandag. Alonso Osorio? Ah, er zijn zo Osorio's. Coutimbo, Coutimbo, mijn auto's schuil! Oh, mijn kostbare altaarschaal. Het spijt me, don Luis. Ik was er niet op verdacht. De dief is weg. Ja, hoe kan dat nou? Het spijt me, senor Ik was bij Maria in de keuken. Oh, senjors. Mijn altaarschaal. Die man, die violonzo, komt in de kamer binnen. Hij zegt, zwijg, of ik zal u wurgen. Ik kijk op en hij is weg. Don Luis roept maar de duivel heeft snelle voeten. Hij heeft een jeep. Ja, senjor. Ik loop daar buiten en de auto rijdt. Je had moeten schieten. Het is een mogelijk. kleine revolver, sr. Luis. We zullen de politie moeten waarschuwen. Eén van ons moet naar het dorp. Ja, is daar telefoon? Nee, sr. Wel een radiozender. Want die is meestal kapot. Oh, maar heeft zich vergeven aan het bezit van de doden. De geest van Maita zal hem achtervolgen en te prettig doen rijden tegen de rotsen. Ja, dat, dat is een wensdroom. Ik ben beroofd en berooid. Niet berooid, Don Luis. De dief had liever uw gouden offerschaal gehad dan die schuil. Dat nou, lijkt mij over. Ja. Ik was zo gehecht aan die altijd Het was zo'n bijzonder stuk. Vergeef mij, Don Luis. Coutimbo heeft gezegd dat we koffie moeten inschenken. Ik wacht en ik vraag me af, wat blijft Coutimbo? Er is iets verschrikkelijks gebeurd. Met die slechte man? Nee, het mij. U wordt zo bleek, Don Luis. Coutimbo, let op, Don Luis. Pas op, ja, hij gaat. Ja, pas op, hij gaat. Volgens mijn horloge is het twaalf uur middernacht. De klok wordt geluid voor de nachtmis. Ik zou dat wel eens willen meemaken, zo'n kerstfeest in een afgelegen dorpje in het anders gebel. Ik ook wel. Maar don Luis zei niet doen. Zo'n gore boel. Allemaal arme boeren met hun vrouwen en kinderen. Het daar naar de stal. Wat licht? zou mij nog niks kunnen schelen. Nee, ook niet. Arme don Luis. Is dat nou wel goed dat Coutimbo Don Luis uit op de vloer heeft gelegd? Dat moet de dokter aanstond maar uitmaken. Geloof jij dat ze in dit verhucht een dokter hebben? Coutimbo zei, ik zal hulp halen. Als ik Don Luis zo zie liggen, dan denk ik dat Coutimbo beter de paderen kan roepen, maar die moet preken. Jij had Don Luis niet moeten kwetsen met je opmerking over wensdromen. Kom nou, dat kun je toch geen belediging noemen? Ik weet het niet. Hij is op dat punt overgevoelig. Als we namen nou de gewone weg, hadden gevolgd, dan was er niks gebeurd. jij jouwmaal met alle geweld over het wrakke inka pad Het was onverantwoordelijk, dat geef ik toe. Zie je dat? Wat? Hm? Ja. Don Luis komt weer bij. Ik zag hem met zijn ogen knipperen. Dat is verbeelding. Nee, het is geen verbeelding. Don Luis, hoort u mij? Coutimbo. Hij vraagt om Coutimbo. Je moet zo'n patiënt niet storen. Als er niks aan de hand is, komt hij ze vanzelf alweer op de been. Het is misschien alleen maar de schrik geweest. K Kutimbo. Eindelijk. Waar is de dokter? Morgenavond komt de dokter. Dan pas? Ja, signore. Het land is groot en de dokter is ver. Nee. Geen dokter. U bent gevallen door Louise. Help me dan over eind. Nee. <tie> ja. Nou, zo. U zit weer recht op in uw stoel. Het is net of er niks gebeurd is. U bent dan wel taai, Don Luis. Ik wil geen dokter. Het spijt me, Don Luis. De dokter wordt gestuurd. Doe wie? Door de gouverneur, Don Luis. De gouverneur kan beter soldaten sturen. Hij stuurt ook soldaten. Ik heb gewaarschuwd, Don Luis. Toen Maria naar buiten ging en zei, ik ga naar de kinderen kijken en de varkens voeren, heb ik gezegd, ik ga naar de politiechef. Maar de politiechef is in de kerk. Je wou dat hij Alonso zou arresteren? Ja, senor Raimondi. Dat heb ik gezegd. <laughs> Toen het te laat was, don Luis. Don Luis is oud, senor. U mag hem niet tegenspreken. Ik ben ook weg geweest, don Luis. Ik was in het huis van de politiechef. Zijn bedienden zitten slapen. Ik zeg, word wakker. Want don Luis is heel erg boos. Dan wordt hij bang. Hij draait aan de knoppen van de zender en ik spreek met de gouverneur. De gouverneur zegt, alle wegen worden afgezet. De dief zit in de val. Nou, dat is nog eens optreden. Ja, knap werk. Dat zegt de gouverneur ook, senor Raimondi. Hij prijst don Luis. Hij belooft een hoge onderscheiding en een grote beloning. Ja, maar aan wie? Aan don Luis. Daar ben ik het niet mee eens. Wat wil je? Coutimbo heeft gesproken namens don Luis. Dat is juist, senor. Wie geboren is in een hut of in een stal kan niet anders. Hij moet zich beroepen op iemand die hoger is dan hij. Ik luister. Don Luis is verstoord, senor iets. Een onderscheiding hoort op de borst van de meester en niet van de knecht. Ja, ja. Ik luister. Senor Lietz spreekt oproerige taal. Mijn vriend Stefan Lietz vraagt, wat is rechtvaardig, don Luis? Rechtvaardig is dat onze politiechef, die zijn plicht heeft verzuimd, op staande voet wordt ontslagen. En dat Coutimbo wordt benoemd in zijn plaats. Maar Coutimbo kan niet lezen en ik kan niet schrijven. En de politiechef is toch wel verontschuldigd. Hij is op het feest in de kerk... Hij vervult zijn godsdienst. Maar de gouverneur is op zijn post. Hij heeft gelachen, Don Luis. En hij heeft gevraagd, wie ben jij? Ik zeg, ik ben Coutimbo, de bediende van Don Luis. Toen heeft hij gezegd, dat ben jij benoemd tot politiechef van Bocuta mijn zoon. Oh, Don Luis, God zij geloofd en geprezen. Is die vreugde niet wat voorbij? Hè? Maria, dankt God dat u weer beter bent, Don Luis. Onze hartelijke gelukwensen Coutimbo. Wat krijg je nou? Een mooie pet... Nee, senor. Een Indiaan draagt een poncho en een muts. Waar zijn je kostbare man ja. Vergeef mij, don Luis. Ik bid van uw herstel. Ik heb ze afgedaan. Ze zijn in de kerk op het altaar gelegd. Door wie? Door mij, don Luis. Maar wanneer is dat dan gebeurd? Toen ik bewusteloos op de vloer lag, don Luis. En dat op een ogenblik dat er een roven in de buurt was. Oh, wat is dat dom? U wordt weer zo bleek, don Luis. Hou oh, maar vast. Goedembo, weer afschuwelijke gevoel. Het is net of een prikkel gaat om mijn borst, gespannen wordt. Het is niet een schrik, dit moet een hartaanval zijn. Wie zegt dat? Wat weet jij van de symptomen? Don Luis, wilt u goed naar mij luisteren? Wilt u heel goed naar mij luisteren? De pijn wordt minder, de pijn wordt minder en minder. U wordt rustig. Uw ademhaling wordt dieper en dieper. Dieper en dieper, don Luis. Uw armen worden licht. Lichter en lichter. Dat is Lichter en lichter. Zou dat het helpen? Weet jij iets anders te bedenken? Door Louise. Morgenavond komt de dokter. Lichter en lichter. Lichter en lichter. Señores. Don Luis slaapt. Ik krijg een ouwerpel zelf benauwd. Ik moet even naar buiten. Zou die dienst in de kerk nog aan de gang zijn? Dat duurt voort, senor Raimondi, totdat de zon opgaat. U moet dat meemaken, dat is geweldig. Iedereen zingt. Het spijt me. Ik moet blijven waar Don Luis is. Gaat u nou maar, senoris. Maria zal u de weg wijzen. Even de nachtlucht opsnuiven. Is het hier donker? Is het ver naar de kerk? Nee, senor niet. Alles is hier dichtbij. Oh, wat aan die geestentroep. Daar ging ze in de heuvels. Die geesten zijn gebonden, senor. Ze roepen en ze huilen van de pijn. Weet je waar ik al door aan denk? Als jongen van een jaar of tien stond ik in de kerstnacht... met een kaars in de hand te zingen in de kathedraal. Heb ik dat al eens verteld? Nee. Maar dat is hier nog altijd aan te zien. Hoe bedoel je? Was voor de eerste keer dat ik mee mocht zingen. Ik zeg nou maar wat ik denk. Jij komt uit Oxford. Ik hou niet van dat steriele gedoe... ...van die welopgevoede jongens uit Oxford. Ik heb in mijn neusgaat... ...en nog altijd de smoke en de stank van de fabrieken van Manchester. Dat is niet waar. Daar ben je aan ontgroeid. In zekere zin. Ik wil mezelf niet iets voorliegen. Er zijn rancunes die je nooit te boven komt. Dat hoeft ook niet. Ik heb de universitaire opleiding niet cadeau gekregen. Daar hebben mijn vader en moeder voor moeten bloeden... Nu ze dood zijn, word ik soms woest van medelijden. De signores hebben ruzie? Wel, nee. Praise the Lord. Wat zegt u? Ik zeg, prijs de Heer. En bedank je vader en moeder, die arme zoeken. Hier is het kerkje. Zeg, wat zullen we doen? Ik zie het toch wel een beetje tegenover, om daar zomaar naar binnen te stappen. Waar is Maria? Die is ons in het donker ontsnapt. Zo zou ik dat niet willen noemen. Ze heeft meer haast gehad dan wij. Is het niet wat gek om zonder geleider naar binnen te gaan? Die eenvoudige mensen zitten in een bepaalde sfeer. Je hebt gelijk. En dan komen daar ineens twee vreemde heren hun intieme dienst verstoren. Een eigenwijze vent uit Oxford en een volksjongen uit Manchester. Zouden ze het verschil zien? Ze zien twee indringers. Ik ben ook bang dat ze uit hun concentratie worden gerukt. Senores, waar blijft u toch? De paarden zegt, laat ze binnenkomen. Laat ze gewoon zingen. Wij willen de kerstliederen horen van de geleerden uit Engeland. Moet ik zingen? Nee, dat hoeft niet. Dat zal ik wel doen. Je moet wel weten wat je doet. Je had vanavond aan tafel wel eens mogen repeteren. Doe je best, Antonio. Laat mij aanstonds niet voor schut staan. Het was Het Goud van Peru, een hoorspel geschreven door Sjoerd Lijker. De rol van Don Luis werd gespeeld door Wim de Haas, Coutimbo, een Indiaanse bediende, Stanley Kass, Maria, zijn vrouw, Carol Francis, Antonio Raimondi, een archeoloog, Paul van der Leck. Stefan Leeds, een geoloog, Erik Schuttelaar, Alonso Osorio, bijgenaamd El Rabalpelo, Sacco van der Made, de inleider, Donald de Marcas. Technische verzorging Tom Martier en Henk van der Steeg, regie Johan Wolder.